Het ministerie van Defensie kan nog niet zeggen of het Duitse besluit leidt tot een vervroegd einde van de Nederlandse missie. Volgens voetbalclub Buitenboys in Almere waren er zondag vier of vijf spelers betrokken bij de mishandeling van de grensrechter. Dat concludeert de voorzitter van de club uit een verklaring van het slachtoffer zelf. Tot nu toe zijn drie jongens opgepakt. De grensrechter kon nadat hij was aangevallen nog vertellen wat er was gebeurd. Later overleed hij in het ziekenhuis.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 Zo, bent u daar nog? De belastingdienst en belasting betalen. Leuker kan ik het niet maken vannacht. Alhoewel, ik kan ook zeggen dat we het gaan hebben over... vrijheid, macht en vertrouwen. Klinkt alweer aantrekkelijker. En ik ben ten volle bereid om een figuur als Moscovici, Bram... ten tonele te voeren en te vragen... wie is voor u de Held? Wie de boef, die akelige belastingdienst... dat Kafkaeske instituut dat het gemunt heeft... op het geluk van die eenzame en eerzame burger... Of de listige advocaat die duikt, onduikt, zoals zoveel. Ach, wel ja, we doen er nog een miljoen of anderhalf bij. Nou vraag ik... Van wie is dat geld eigenlijk? Van Bram? Van de Belastingdienst? Of van u? Van jou? Van mij? Het komt misschien wel een beetje door mijn gast... die al eens inspecteur bij de belasting is geweest... dat ik mij nu realiseer, als hij weer eens bij Pauw en Witteman... mooi weer zit te spelen... Euh, dat ik hem evengoed als een dief van mijn eigen portemonnee kan beschouwen. Hartelijk welkom Hans nou, Hoogleraar Belastingrecht sinds vorige week. Goedenavond. Waarom ontduiken mensen belastingen? Nou, dat is uh, even rechtzetten. Jouw vraag suggereert een beetje dat mensen altijd on, uh, belasting nee, ontduiken. Nee, dat is een niet. Helemaal okay, niet. Okay. Nee, nee, nee, ik, ik heb mijn woorden wel gekozen. Ja, okay, nee, mensen ontduiken, er zijn mensen die belasting ontduiken. Waarom doen ze dat? Nee, het is goed dat we elkaar nu even bijna in de haren vliegen... Uh, zodat nou, de luisteraars ja. ook wakker uh, blijven. Ja, met, met iemand van de belastingen moet je altijd ruzie maken. En ja. toch? Nou, dat denk ik niet. Dat, Vijand. Uh, daar daar komen we nog wel op. Nee, kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die denken... Uh, als de anderen betalen, dan kan ik free rider spelen... en dan, uh, dan kan ik daar andere leuke ja. dingen mee doen. He, dus dat, dat, dat is logisch, alleen je moet je niet vergissen: het meerdere van de mensen die betaalt gewoon heel braaf ja. zijn belastingen. Alleen wij focussen ons natuurlijk altijd op de mensen die niet betalen. Hoeveel, mensen, hoeveel mensen doen het te braaf eigenlijk? Hoeveel, hoeveel, hoe groot is het percentage boeven in Nederland? Nou ja, dat, daar zijn denk ik op zich geen, geen harde gegevens over. Uh, je kunt in ieder geval wel kijken naar wat mensen vinden over belastingen. Maar dat ja. is natuurlijk, laten we zeggen, hun, hun, hun, hun mening. En dat is nog niet hetzelfde als gedrag. Uh, en dan zie je dat, dat mensen grotendeels, wat sociaal psychologen noemen, pro-sociaal zijn. Met andere woorden, ze hebben iets over voor die gemeenschap. Uh, want het is iets van, denk ik, 35 à 40 procent van de mensen... die heeft het idee dat als ze belasting betalen, dat ze iets bijdragen. Dus dat is heel positief. Ja, maar dat is 60 tot 65% procent dat niet het idee heeft dat ze iets ja, bijdragen. Pas dat, op. dat is, ik vind ik, een heel onthutsend groot... Ja, maar die, van, die, van dat gedeelte heb je dus nog het, het, het, het grootste gedeelte. Dat, dat is iets meer nog de helft van die groep van 60 procent. Laten we het 6 procent noemen. Die zegt dat, uh, dat ze iets afstaan. Ja, ja. En pas een een, een bijdrage, iets, iets afstaan. Precies, en de een derde, een derde zegt: mij wordt iets afgepakt. Okay. He, dus die staan op zich negatief ten, over, ja. ten opzichte van belastingen. Maar het is zo: ik, ik heb vandaag nog even in de miljoenennota gekeken. En daar, de Belastingdienst probeert natuurlijk zelf een inschatting te maken. van wat ze als het ware missen. He, wat ze eigenlijk, ja. dus met andere woorden, wat ontdoken wordt. En dat is op zich vreselijk lastig om te meten. Ja. He, waarom? Nou, je, je kent al die verhalen van, van brievenbusmaatschappijen en dat soort dingen. Maar eh, kijk, de belastingwet is zo ingewikkeld... dat eh, vooral grote bedrijven natuurlijk en vermogende particulieren... op, nou op heel legale wijze eh, toch heel weinig kunnen betalen. Ja. He, dus, om, omdat die wet zo ingewikkeld is, zitten er altijd wel, wel loopholes in... zoals ze dat noemen. Ja. He, dus dan kun je dat geen ontduiken noemen, nee. maar het, het, is, het is wel, ja. wel vermijden... Ja. Hè, dus dan maken we altijd een onderscheid tussen, hè? tussen, tussen ontwijken, slash, schuine streep, vermijden. en echt ontduiken. Ontduiken is echt fraude. Ja. Mo, Mo, Moscovici was echt fraude, toch? Dat staat nu wel vast, dacht ik. Uh, nou, ik heb die zaak niet zo uh. gevolgd. maar op het moment dat je natuurlijk keihard uh, ja, zwart uh, betaalt. Ja. Dan, dan is dat fraude. Ja. Hoe, kijk jij, hoe kijk jij aan tegen belastingfraudeurs? Nou, kijk, dat zijn natuurlijk freeriders die er uiteindelijk van uitgaan... dat eh, wat, wat de gemeenschap hun, hun biedt, hè, noem maar eh, heel, heel simpel, essentieel... veiligheid, justitie, dijken, hè, bijvoorbeeld het meest elementair niveau... allerlei publieke goederen. waar iedereen gaat dagelijks gebruik van maakt. Precies, precies. Hè, waar we dus ook met z'n allen voor zouden eh, moeten betalen. Nou, daarvan vinden zij dan dat zij daar niet aan hoeven bij te dragen. Dus in die zin zijn natuurlijk echte freeriders... En uh, ja, draag je dus gewoon je steentje niet bij. Nee. En dat betekent natuurlijk dat anderen meer moeten gaan betalen. Ja. Zoals jij ja, en ik. Heb jij de belasting wel eens ontdoken? Uh, nee, nee. Kijk, daar speelt. Dat is, dat is trouwens wel een belangrijk punt. Dat. Uh, dus, dus je hebt uh, ontwijking, ontduiking. Maar daarnaast is het ook natuurlijk vaak zo dat mensen gewoon. Door de bos het bo door de bomen niet meer zien. Ja. En dus per ongeluk een, een on, onjuiste aangifte doen. Ja. He, dus bij de Belastingdienst zijn daar wel gegevens over bekend. Ik had het net over die miljoennota. Dan zou het bij, eh, bij particulier, als ik het goed heb, over anderhalf procent gaan. En bij ondernemingen om zes, over 6%. Zes het was me niet helemaal duidelijk, maar. Is het is ook, en dat is dat in kader van complexiteit, waar, waar ik nogal uh, tegen agereer, van, van belastingrecht, een probleem. Dat als mensen het gewoon niet weten, door een eigen gebrek aan deskundigheid, kan het dus zijn dat ze minder betalen, maar het zelf niet in de gaten hebben. Ja. Dus onbewust minder, maar het zou ja. kunnen zijn dat ze, ze meer betalen. betalen. Ja, ja? Precies. Maar goed, daar is in, in principe de belastingdienst niet per se op uit. Tot zover uh, het begin van dit gesprek met Hans Grip nou belastingexpert. Um, het hele gesprek vindt u in ieder geval altijd ook... de volgende dag op de website van Radio1.nl. Uh, ik zei al, hij, hij is belastinginspecteur geweest. Wilt u nou eens weten hoe zo'n man eruit ziet... dan kunt u op onze Facebookpagina kijken... want daar staat zijn foto. Die is echt net hier gemaakt, dus het klopt. Dat is echt waar. En wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief van Kazaluna... en weten wie de rest van de week te gast is... ga dan naar Casaluna.Ncv.nl. Uh, die website. Daar kunt u zich abonneren. Overigens, het zal u niet ontgaan zijn dat vandaag... Schokkend genoeg, uh, Jeroen Willems, op 50 jaar leeftijd is overleden, een van de belangrijkste acteurs in Nederland, internationaal befaamd. Daar gaan wij niet dit uur bij stilstaan, maar wel meteen na één uur gaat Casaluna een klein in memoriam Jeroen Willems brengen. Kan ik u alvast aankondigen. Goed, Hans Schip nou is sinds uh, nou, een week eigenlijk hoogleraar belastingrecht in Tilburg. Het gaat met name over de methodologie van het belastingrecht. Hij was al bijzonder hoogleraar in Leiden. Studeerde economie, filosofie, recht, toe maar. Is een groot liefhebber van Spinoza en van belastingen. Vorige week hield hij zijn oratie die als uitgangspunt nam een idee van de Duitse filosoof Peter Slotendijk. Een grote jongen in het filosofenland. En die zei van, waarom laat je mensen voortaan niet vrijwillig belasting betalen? Wat een krankzinnig idee, Hans schript nou. Nou, ja, kijk het is natuurlijk zo dat zeker uh, Peter Sloterdijk die natuurlijk in Nederland. Hij is niet gek, uh, trouwens. Precies, hij is niet gek, hij is razend populair. Ik waarschijnlijk heb je wel eens een foto van hem gezien, hè. Die ja. die ja, van hem. Ja, oh. ik heb hem wel eens in het live gezien. Ja, dus en het, en is en, en ja, het is spanning en sensatie Het is natuurlijk wel ook een beetje een provocateur. Ik bedoel, het is ook een beetje een provocateur af van het ja. van de academische Duitse filosofie. Uh, maar hij heeft dat idee geopperd. Nou, daar viel, laten we zeggen, de academische Duitse filosofie viel er helemaal overheen. Toen, <laughs> heeft hij, toen dacht hij: van nou, dan zal ik het nog een keertje beter doen. Dus heeft hij een, een, een uitvoerig essay geschreven met nog een aantal toelichtingen erbij. Nou, maar hij uh, meende het serieus? Het was niet zomaar een. Nee, uh, nee zeker niet. Zij het, dat hij vervolgens af. wel zei: van nou. Kijk, ik, ga, ik wil dat wel nuanceren. Hè? Je, je kunt, wat mij betreft hoef je niet helemaal belasting af te schaffen. Want het is zeker niet zo dat ik tegen hè, wat hij dan noemt... de stoyerstaat ben. Het dus is een belastingstaat. Hij vindt belasting een groot goed. Dus hij wil ook helemaal niet dat wij het risico lopen dat er veel minder eh, belastingopbrengsten zouden zijn... of als je het vervangt door voorwillige giften... dat er minder geld in de schatkist zou vloeien. Want hij vindt juist alle eh, publieke goederen, zoals we dat noemen... Dus waar we het net over hadden, dijken, veiligheid, justitie, onderwijs... de hele mikmak, dat vindt hij een groot goed. Alleen waar het hem om gaat, en, en dat vind ik juist de interessante kern... en dat is denk ik ook wel een beetje constante in zijn werk... voor hem gaat het erom dat die staat, en dat geldt waarschijnlijk in Duitsland nog meer dan in Nederland... maar dat die staat, dat is als het ware een staat die gewoon geld afpakt van de burgers. En hij zegt van nee, je moet je, je, je, je, degene die belasting betalen, die moet je behandelen als burgers. En niet als onderdanen wie je kunt wat afpakken nou, zoals je wil. Dat je middeleeuws het middeleeuws idee precies, dat je Precies, hè? Ja. Dat, dat je als het ware nog net geen rovers bende... maar het scheelt ja. niet veel. Ja. Hè? Dus, dus uh, als jij dus, uh, als je dus ervan uitgaat dat die burgers iets aan jou geven... dan ben je dus ook afhankelijk van hen. Dan moet je rekening houden met hun wensen. Dan moet je ze veel meer serieus nemen. Maar, maar, zo, maar dat, is ook, dat idee is waar, vind jij? Ja, zeker. wij, wij geven zeker in plaats van dat een, een onbekende instantie... Ja, een klein clubje mensen iets van ons afpakt of rooft. Of... Precies, precies. Want dan is het natuurlijk ook zo dat als mij iets afgepakt wordt, dan is het natuurlijk niet gek dat ik vervolgens denk van nou ja, als ik de zaak kan ontduiken. Ja. Ja, het is een roversbende. Maar als jij eh, gewaardeerd wordt, je, je wordt ook, ook netjes behandeld... wat heel erg belangrijk is natuurlijk door de Belastingdienst. Maar ook die wetgeving, die straalt uit dat het niet wetgeving is... Waar, die alleen maar af, eh, laten we zeggen, afgestemd is op, op invloedrijke lobbygroepen... maar gewoon op wat de burgers in een brede willen. Ja, dan voel je je natuurlijk als burger veel meer serieus genomen. Hoe kun je dat idee dat je als, als burger geeft via de belasting... hoe kun je dat onderbouwen... Hoe kun je dat verdedigen? Hoe kun je dat... Nou, het, het, is, het is niet zozeer dat, uh, uh, dat je het letterlijk neemt. Hè? Hoewel, hij zegt, van, nou, je kunt het gerust een keer een experiment doen. Ja. En doe het dan bij wijze van spreken voor een paar procent. En wat hij zegt, je zult zien dat aanvankelijk zakt misschien de belastingopbrengst wat. Maar dan vervolgens zie je natuurlijk mensen die op de televisie en zeggen van kijk eens, ik heb gegeven. He, dus met andere woorden, he, wat ze dan zeggen van kijk eens... Uh, ik ben een goede pak... burger. Precies, he, dus, dus ik ben een goede burger. En dan vooral bedrijven, he, goede, komt je reputatie ten goede van kijk eens, wij betalen onze belasting. Dat is natuurlijk op zich heel interessant als je natuurlijk in Nederland vaak het debat hoort over bedrijven, multinationals. Ja, die betalen helemaal niks in Nederland, wordt er dan gezegd. Nou, dan zou het misschien wel eens kunnen zijn dat bedrijven als het ware zeggen, kijk eens, wij betalen, wij mm. dragen bij. Hoe ja, komt dus het dat is... oh, multinationals niks betalen? Nou, omdat multinationals natuurlijk... Eh, kijk, officieel is het natuurlijk zo, of ze niks betalen, dat weten we niet. Hè. Kijk, het punt is, daar wordt regelmatig Kamervragen de laatste jaren mm -hmm. over gesteld. En dan zegt de staatssecretaris van Financiën, hè, dat, valt er in, dat is zijn portefeuille, die zegt van ja, daar kan ik niks over zeggen. Want de, eh, de, de aangiftes, de, wat mensen en bedrijven van belasting betalen... Dat, eh, dat valt onder de geheimhoudingsplicht. He, dus in andere landen valt dat niet onder de geheimhoudingsplicht... maar in Nederland, als je aan iemand zijn portemonnee komt... dan valt het okay, dan onder de geheimhoudingsplicht. Daar zijn wij weer een beetje uitzonderlijk in. Ja, ja, ja, ja. ja. ja maar ik weet niet dat het zo erg was, maar... Uh, nou ja, ik, ik heb niet een, een compleet overzicht... maar er zijn in ieder geval ook landen ja. waar het gewoon echt openbaar is. Ja. Net als bijvoorbeeld salarissen en dat soort dingen. Maar waar het dan om gaat, is dat die zegt van... kijk eens, dan zullen echt ook bedrijven en burgers... dat die zullen zeggen van kijk eens wat ik bijdraag. Ja. Dus met andere woorden, dat, dat, dat, dat streelt hulp dan ook. Hè? En dan, goh, zo. En maar... dat is overigens wel een, een voorbeeld in, de, in de, de, de, de, de oude Athene. Deed men dat ook. Hè? Dan had men indirecte belastingen. Hè? Dus, dus een soort omzetbelasting, accijns en zo. Maar had men eigenlijk geen inkomstenbelasting. En wat men daar ook gegeven deed, was dat eh, de, de echte rijke Atheners... Als de oorlog was, dan, uh, dan, dan rustte zij een, uh, een, een, een, een, een, een oorlogsschip uit. En zij, zij betaalden ook grote feesten. Nou, dat ging lange tijd goed. Alleen op den duur waren u toch rijken. Die dachten van nou, ik doe een keertje niet meer. En toen is het uiteindelijk toch verplicht gesteld. Nou ja. nou, ik, ik, wat ik aantrekkelijk vind in, in die verrassende gedachte van Sloterdijk die jij eigenlijk aanhaalt om je eigen oratiehandschrift uh, naar nou, op te bouwen, omdat je kennelijk toch ook sympathiseert met een deel van zijn uh, argumentatie, is dat, um, dat belastingen dat je belasting betaalt als burger en dat dat mede je eigen vrijheid. Ja. in stand houdt. Dus het idee dat het iets is wat een soort straf is... Mm -hmm. je spreekt ook vaak over belastingsschuld. Ja, dat vind tuurlijk, ik ook heel opmerkelijk. Ja, ja, ja, ik ja. Van, oh, we zijn dus ka inderdaad Kafkaesk schuldig... en ja. we moeten dat, ja, ja, dat, okay, dat uh, ja. terugbetalen. Maar het draait het is totaal om... dat het eigenlijk de manier is... waarop je je eigen vrijheid notabene ja. in stand houdt. Zo moet je het Precies, zien. dus de vrijheid die je deelt binnen een samenleving... En dat is natuurlijk het, het probleem, dat, je, dat uh, je betaalt ten behoeve van jezelf, maar ook ten behoeve van al die anderen in die ja. samenleving. En het merendeel van die anderen, die ken je natuurlijk gewoon niet. Hè? En dan het freeridergedrag komt natuurlijk soms op, omdat je denkt van ja kijk, als die anderen betalen, als eentje niet mee betaalt, dan mist men het niet. Mm. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat die staat met, met wat er in de schatkist komt, onderhoudt die staat als het ware de samenleving. En dat maakt natuurlijk de vrijheid van al die mensen in die samenleving mogelijk. Ja. Dus vrijheid daarmee, we hebben dat eerste eigenlijk morele begrip. Dat is ook wat Soterdijk ja, zegt. Belastingen is eigenlijk een eigenlijk Een, een moreel fenomeen. Ja. Ja, ja, zeker. En dat is dus ook zo. Want het gaat inderdaad om, om, om vrijheid. Om, om, laten we zeggen ook, um, laten we zo zeggen. Kijk, als je naar onze samenleving kijkt. Als wij niet zouden samenwerken. Dan zouden we allemaal nog in ons berenvel rondlopen. He, alleen doordat wij allemaal samenwerken, dat we arbeids, arbeidsdeling hebben. Nou ja, dan heb je dus op een gegeven moment ook een hoog nodig. Maar 2000 jaar geleden was er geen hoog nodig. Mm. Dus op het moment dat je samenwerkt, krijg je arbeidsdeling. En krijg je dus dat, dat specialisatie en, en de hele teut. En dat betekent natuurlijk dat, dat, dat ieder datgene kan doen waar hij goed in is. Ja. En dat betekent in die zin ook, ook meer vrijheid. Die je kunt je zelf ontwikkelen. Dus je bent eigenlijk gek als je geen belasting betaalt? Ja. Dat is ja. heel contra-intuïtief. Ja. <laughs> Volgens mij, iedereen ja. niks nee, Je bent gek als je belasting betaalt. Of in ieder geval te veel belasting maar Ja, nee, Maar dan maar, toch wat ik toen straks zei. Kijk, uh, de meeste mensen zijn... Zoals sociaalpsychologen dat noemen... Pro-sociaal. Dus die zien ja. dat zij bijdragen als, met belasting bijdragen aan de samenleving. En die betalen dus ook... Zelfs als ze weten dat bijvoorbeeld de pakkans niet zo groot is. Dan ja. betalen ze toch. Ja. Ja, dat blijkt uit, uit sociaalpsychologisch onderzoek. Oh ja. Dus met andere woorden... Die intuïtie dat je ergens aan bijdraagt, die wordt door heel veel mensen wel gedeeld. En ook het nog afstaan is toch misschien wel afstaan ten behoeve van het goede doel, namelijk de samenleving als geheel. Maar dan komt er wel iets bij, en dat heeft dan met uh, de legitimiteit van de staat als zodanig te maken: dat die, dat, dat die dan moet de, de, de wetgeving waarbinnen dat allemaal goed geregeld wordt, die moet wel ook rechtvaardig zijn. Die ja. moeten aan een aantal fundamentele rechtsbeginselen voldoen. voldoen. Ja, ja, he, evenredigheid, je noemt, ja. ze, je noemt ze een aantal keren. Dat zijn er vier eigenlijk de belangrijkste, geloof ik. Onpartijdigheid. Ja, precies, rechtszekerheid bieden en rechtsgelijkheid ja. natuurlijk. He, dus geen, geen, geen privileges, ja. geen, geen cadeautjes weggeven. He, want dan denken de burgers natuurlijk, wacht eens even. Als je als wetgever cadeautjes geeft aan, uh, aan, aan groepen burgers... die heel veel invloed hebben dan betekent dat blijkbaar dat de rest niet meetelt. Ja. En in de terminologie van Sloterdijk, de rest voelt zich dan onderdaan. Zover, ik ben alleen maar, je, je ja. mag mij wat afpakken... om dat ja. vervolgens aan anderen andere weg te ja. geven. En hoe is dat in Nederland in het algemeen gesteld, vind, jou? vind jij? Nou, wat, wat wij de laatste jaren heel sterk zien... is dat het, het belastingrecht, het, wat traditioneel eigenlijk als functie heeft... de schatkist vullen... En met die schatkist wordt vervolgens gezegd tegen de verschillende ministeries... van nou, hier hebben jullie geld en, en doe er, er goede dingen mee. Hè? Zorg voor veiligheid, zorg voor justitie, zorg voor de dijken, et cetera. Wat je tegenwoordig steeds meer ziet... is dat het belastingrecht zelf wordt gebruikt om allerlei beleidsdoelen te bereiken... He, denk bijvoorbeeld aan de vergroening van het belastingstelsel. He, denk aan die motorrijtuigenbelasting, die groene autootjes. Dat er, he, dan betaal je geen motorrijtuigenbelasting. Nou, en vervolgens werd natuurlijk na een paar jaar gezegd... Van, oh ja, ja, maar nu gaat de schatkist wel heel erg veel uh, kosten. He, Rutte 1, nou ja, dan, dan schaffen we het weer af. Dus met andere woorden, je probeert bepaald gedrag te stimuleren... en na een paar jaar denk je van, oh, laat maar weer zitten. Maar dat heeft dan in feite niks met het fundamentele, nogmaals morele principe... Van de belastingbetaler te maken. Precies. En sterker nog, dat morele principe, dat, dat, dat idee verdwijnt ook natuurlijk op de achtergrond. Want jij bent dan, als je, ja. laten we zeggen, door dat punt van die vergroening, bij alleen maar te kijken, wacht eens even, hoe kan ik zo min mogelijk belasting betalen? Want die wetgever wil dat precies stimuleren. Die wil die vergroening. Dus wil die dat jij in een autootje rijdt dat zo energiezuinig mogelijk is, zo weinig mogelijk CO2 uitstoot, maar dan. Beide, dus op die manier word je geprikkeld om te calculeren. zodat je zo min mogelijk belasting betaalt. Ja. Nou, en dat betekent natuurlijk dat als er heel veel van dat soort prikkels in de Belastingwet zitten. en die zitten er echt ontzettend M veel. meer en meer en meer, meer zelfs. Ja, zeker. De... zeker. Ja. Denk bijvoorbeeld aan, aan, aan de spaarloonregelingen. waar heel veel mensen aan meegedaan hebben. Zo'n spaarloonregeling, die was bedoeld om mensen tot spa sparen te, te, te prikkelen. Ja, vooral, de, de, laten we zeggen, die die nog niet sparen... maar in feite ging de middenklasse ging sparen, maar dat deed hij al. Dus die zei vervolgens van, oké, okay, nou dan... Die profiteerden. Ja. Precies, dus dachten we, hé, hey, dat is voor ons extra voordelig... maar dan haalt het natuurlijk eigenlijk van een andere rekening af. Dus het is een soort substitu substitutie-effect. Nou, vervolgens zegt je natuurlijk, je wil sparen, stimuleren... maar de afgelopen jaren, tot twee keer toe, werd gezegd van... wacht eens even, ja, maar we moeten de economie stimuleren. Dus je hoeft niet meer te sparen, je mag dat nu weer besteden. Dus met andere woorden, je hebt het idee van sparen... en vervolgens zeg je, ja, nee, maar nu komt het de overheid beter uit... als je het geld weer uitgeeft. Totaal tegenstrijdig natuurlijk. Bovendien, dat spaarloon, en die spaarloonregeling... die was zo effectief, he, met andere woorden, die prikkel werkte... dat vervolgens de regering zei van, ja, dit gaat ons te veel geld kosten. Dus werd het maximum dat je mocht sparen, werd wel omlaag gebracht. He, met andere woorden, je, je wordt geprikkeld... Om te calculeren, je doet het. En vervolgens zegt de regering, ja, maar u calculeert te veel. Ja. Maar met al dit soort prikkels gaan mensen dus steeds meer calculeren. En hebben helemaal niet het idee dat belasting en dat precies toch dat, dat ook dat morele fenomeen is. Dat je ergens aan bijdraagt. Dus, we hebben het al gehad over vrijheid. En we hebben nu inmiddels al geraakt aan het tweede onderwerp... van de staat die macht uitoefent. En er komt nog meer. door um, de hoogleraar Belastingrecht, kersvers, in uh, Tilburg benoemd. Vorige week is een oratie gehouden. Hans Grip nou. Naar uh, Ierland, onmiskenbaar De rand van Europa, dit. Je bent een Ierland-ganger. Ja, nou even iets over deze cd. Uh, ik, uh, wat, wat is het precies? Uh, het, is een, uh, het begint met een, een slow air, dus vrij gedragen. Het is May Morning Dew, dus met andere woorden ja, toch in, in de, de zonsopkomst als het ware... Overigens een tune die uh, nu op In In Pipes, een typisch Iers instrument, werd uitgevoerd. Maar meestal niet op dat instrument wordt gespeeld. En daarna kwamen we door Reels. En jij als presentator begon al in je stoel te dansen. Nou, dat is ook precies wat de bedoeling is bij die Ier. Even, even rustig, dat is mooi. Maar daarna moet er wel weer uh, bewogen worden, gedanst worden. En het aardige is dat uh, uh, dit nummer is van uh, Elato, een, een Nederlandse groep. En degene die deze pipe speelt in een pipes, wat een enorm ingewikkeld instrument is, is een, uh, woont in Waalwijk, een Nederlander. En die maakt dus inderdaad, ja, laten we zeggen, het meest typische muziekinstrument, Ierse muziekinstrument... wat je kunt bedenken, zei het dat zijn vrouw op, uh, op deze cd ook de Bouwerun speelt. Het is een soort drum. Uh, maar ook een Iers instrument, maar hij bouwt dus die, die, die pipes en die, ja, die exporteert hij als het ware okay. over de hele wereld. En die, die klinken als echt. Ja, ja, het... ja, ja, nee, dit is, uh, dit is Dus het is leuk dat iemand ja, het zelf, uh, zelf bouwt, want het is echt een heel ingewikkeld instrument. En er ook op speelt. Uh, Buurt, en, je speel je zelf ook zoiets? Uh, nee, nee, nee, nee. Ik nee, uh, nee, nee. ben, ben er toch, denk ik, van ja, daar ben ik dan te oud voor. Niet muzikaal genoeg, maar... Ja, soms droom je wel eens. Hè? <laughs> hey, je bent er nooit te uit voor om dat nog eens nee, te leren. Klopt, nee, dat klopt. wel ja, ja. Te, te, te ja, leren. Ja. Overigens, Hans, is er een luisteraar die, uh, mailt, die veel meer dingen mailt... maar zegt van ja, Nederland is eigenlijk ontstaan door een belastingheffing. In verzet, hè, de belasting ja, heb ik opgelegd ja, door de Spaanse ja. Koning. En toen kwamen wij in verzet en toen ontstond Nederland. Ja, het spectaculaire... Dus zeker verzet tegen belasting, da daar danken wij ons bestaan aan. Ja. En het spectaculaire is natuurlijk dat die, eh, die heffingen van Alva, wat was het? De vijfde nee, de penning, de, ja, je... de twintigste en de tiende penning. Eh, dat er inderdaad hevig verzet tegen was. Maar dat vervolgens, toen wij eh, de Spanjaarden eruit gegooid hadden, of eruit aan het gooien waren dat dat natuurlijk op een of andere manier gefinancierd moest worden met belastingen... en dat de belastingdruk veel hoger was dan Alfa in gedachten had. He, dus, ja. Maar dan zie je dus... Het past op met zo'n... Uh... Nou ja, maar dus ook tegelijkertijd inderdaad dat je dus bereid bent belastingen te betalen... hoewel natuurlijk veel geklaagd ja. hebben, maar belastingen te betalen ten behoeve van je vrijheid. Want je ziet natuurlijk heel direct, om die Spanjaarden buiten te houden, ja. Ja. ja. Moet je betalen. En overigens inderdaad ook bijvoorbeeld de... de uh, de, de, uh, wat is het? De, de Amerikaanse revolutie, ook die natuurlijk eigenlijk destijds... De, de Tea Party, ging het eigenlijk over dat er belastingen gegeven werden... en dat geld ging allemaal naar Amerika. He, dus belastingen zijn ook heel, heel sterk verbonden historisch met, uh, met, met democratie. He? No taxation without representation, dat was de eis van de Amerikanen destijds. Ik wil nog twee thema's aan de orde stellen... Um... Hans nou, en dan sla ik Spinoza maar even over... want ik weet dat je een groot liefhebber van Spinoza bent... wat ook nog, in, in, denk ik, heel interessant is. Ook hierover, als het, na, als het gaat over nadenken over samenleving, gemeenschap... Mm -hmm. vrijheid, al die, al die grote thema's. Macht en vertrouwen. Begrijp ik het goed? Begrijp ik je oratie ook goed? Als het zo is, en je hebt er eigenlijk al een, een beetje op gezin speeld... dat de Nederlandse staat, welke partij dan ook aan de macht is inmiddels met vuur speelt als de belastingwet oneigenlijk gebruikt. Namelijk om macht uit te oefenen en beleid te stimuleren... in plaats van de gemeenschapszin... Ja, ja en nee. Uh, ik bedoel, dat verwacht je natuurlijk zo'n antwoord van een, uh, van een wetenschapper. He, he, pa. <laughs> ja, sorry, maar... Kom er nou ook, eens vooruit. Nee. Moet ook wat nuance aanbrengen. <laughs> ja. nee, wat wat ja. mij om gaat is dat, uh, dat ik heel goed begrijp... dat je het belasting, uh, de belastingwet soms gebruikt... om bepaalde veranderingen in de samenleving te willen bewerkstelligen. Maar zodra je dat structureel doet... met voorbijgaan aan uh, belangrijke rechtswaarden... of rechtsbeginselen als rechtszekerheid... Je stoort je niet aan het gelijkheidsbeginsel, je stoort je niet aan het evenredigheidsbeginsel. Nou, dus fundamentele beginselen. En die beginselen, dat zijn eigenlijk uh, ja, een soort juridische vertaling van normen en waarden die wij met z'n allen in de samenleving uh, uh, delen. Nou, als je dat soort beginselen structureel aan je laarslapt, nou, dan ben je dus echt fout bezig en dan vervreemd je ook precies de burger van je. Ja, en dan gaat die burger inderdaad niet meer die belastingen zien als een heilzaam middel... dat iedereen te goede komt... maar als inderdaad iets wat uh, hem pakt en anderen begunstigt. Precies, Geef dan eens ja. een voorbeeld uh, bijvoorbeeld de successiewet in ja. Nederland. Wat daar in Nederland over besloten is, niet zo lang geleden. Nou ja, kijk... Er is, er is, van de zomer is dat vrij bekend geraakt. Er was een uitspraak van rechtbank Breda. En die hebben gezegd. Die faciliteiten, die speciaal was. Faciliteiten vooral voor mensen die, of speciaal voor mensen die ondernemingsvermogen erfden. Ja. Nou ja, en dat, dat, dat was een enorme vrijstelling. Tot de eerste miljoen ongeveer was het volledig vrijgesteld van succesheffing. Moet je je voorstellen. Ik bedoel, ik zie jou glimmen. Kijk, als jij morgen van jou, jouw tante een miljoen erft en je hebt me verteld dat jij een rijke tante hebt, dan, dan is dat helemaal niet vrijgesteld. Dan ga je daar flink over betalen. Dus met andere woorden, als het om een ondernemingsvermogen gaat, is het helemaal vrijgesteld. Dus je hebt mijn vader als ondernemer, die had een groeilampenfabriek Precies. Ik erf dat toevallig omdat ik in, in, in dat gezin geboren ben. Precies. Maar ja. daar hoef ik niks over te betalen. Precies. En, niks. En, Nul. En, en, en vervolgens daarna, als het boven die miljoen, dan is het ook nog redelijk verdedigd. Ja. Maar als je dus gewoon. Van, van jouw tante iets erft, het is geen ondernemingsvermogen, of, of van je vader geen ondernemingsvermogen. Dan betaal je gewoon de volle MEP. Waarom is dit? Want dit is, nu wordt een van de fundamentele principiële rechtsbeginselen geschonden. Ja, in de precies, dus dat is, dat is het gelijkheidsbeginsel. En dat heeft dus ook eh, Rechtbank Breda geoordeeld. En in feite is natuurlijk het Franten dat eh, die, eh, die vrijstelling... die is in de loop der jaren opgebouwd. Het was eerst, ik zeg maar even globaal gesproken... laten we zeggen 25%, 50, 75, 90. Ja, dus, maar iedere keer van begin af aan heeft de Raad van State al gezegd... hier is geen rechtvaardiging voor. Dit past niet in de successiewet. Dit kan niet. Het is een strijd met de grondslagen. Op een gegeven moment heeft de staatssecretaris zelf... Hè, de staatssecretaris van Financiën, die is medewetgever zoals wij noemen, die is binnen de regering verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving. En die heeft zelf gezegd, toen op dat moment het parlement hè, met een motie kwam van de moet hoger... heeft hij gezegd, ja nee, maar dan komt het in strijd met gelijkheidsbeginsel. Toch is het vervolgens, is die motie aangenomen, is het verhoogd. Nou, met andere woorden, de staatssecretaris zelf, die er echt verstand van heeft, dit is een strijd met gelijkheidsbeginsel. Ja, vervolgens heeft dus nu uiteindelijk heeft rechtbank Breda dat, dat balletje ingekropt en gezegd: van, Ja, mag het niet. Precies. Maar die dit. wet is er nog steeds. En hoe komt het dat die überhaupt er dan door de Tweede Kamer komt, bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk uh, heel navrant. Want je zou zeggen: Ja, kijk, zo'n staatssecretaris zegt dat moet niet. Raad van State, maar die echt, echt niet dom is natuurlijk, die zegt: Dit, dit kan echt niet. Nou, en dan zie je dus gewoon toch de macht van, van de lobby. Welke lobby? Ondernemend Nederland? Dat, precies, dat is het dat familiebedrijf. Hebben... Maar die zitten er natuurlijk achter. En die, uh, die hebben natuurlijk heel veel invloed. En ik kan best zijn dat Kamerleden echt denken dat dit een oplossing is voor een probleem. Maar dat is nooit aangetoond. Dus dat is helemaal geen feitelijk onderzoek Het gedaan. probleem zou dan zijn, als, dat, als, als die vrijstellingen niet zo zijn... dan zouden die bedrijven in gevaar komen of precies, zo. Precies, precies. En nu is maar het dat is niet zo. zo. Nou, het is wel zo dat, er, uh, dat sommige bedrijven, als die belasting moeten betalen, dat er dan een financieringsprobleem is. Maar dan is het dus niet zozeer, ligt het dus niet zozeer in het feit dat ze belasting moeten betalen, maar hm. dat ze het niet kunnen financieren. Ja, ja. ja, dat is heel iets anders. En dan zal je in die sfeer een oplossing ja, ja. moeten zoeken. Want bij de Belastingdienst kun je bijvoorbeeld om een betalingsregeling vragen. Ja, maar dan moet je daar de oplossing zoeken. Wat je nu doet, is, ik zeg sommige bedrijven... die zouden zo'n financieringsprobleem hebben. Nu zeg je tegen alle bedrijven... je krijgt een vrijstelling. Dus dat is natuurlijk voor een veel te grote groep. Ja. Afgezien van het feit dat... als wij iets van onze vader erven... of moeder of tante... en het is geen ondernemingsvermogen... dan betalen wij de volle MEP. Ja. Dus dit is echt een, een navrant voorbeeld... van ongelijkheid. Ja. Die, waarbij een kleine groep mensen... financieel wordt bevoordeeld... Ten koste van de anderen. De ja, be precies. Anderen betalen dat. Ja, maar voorkomen ten, ten onrechte eigenlijk. Ja. Er is geen enkele reden om dat te doen. Nee. Ik vind het bizar dat dat, dat dat in Nederland dus onlangs eigenlijk nog eens verhevigd is. In plaats van dat het mensen Zo. er tegen in het ja, gewier komen. Maar sterker Ik nog, snap dat niet. Hoe nou ja, kijk, vandaar dat ook... Uh, nee ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk het systeem dat uh, politici, die willen natuurlijk ook scoren. Dus die worden bewerkt natuurlijk door lobby's. En die denken op een gegeven moment van ja, wacht eens even, daar zit een probleem. Ja. He, toen, eh... Maar dan krijgen ze niet genoeg, niet precies inzicht in wat de, de ware aard van de problematiek of zo? Dat hebben ze ook niet het vermogen nee. om dat te doorzien. Nou ja, kijk, daar, daar zit een ander aspect aan. Eh, die wetgeving, dat is allemaal holder de bolder wetgeving. Het moet allemaal snel, dus er is geen tijd om dat rustig te onderzoeken. Tot nu toe is er nog steeds geen onderzoek nagedaan. Dus met andere woorden, de staatssecretaris zegt ook van nou, we hebben nog steeds geen evaluatie, maar we gaan het wel verhogen. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Bedoel, je hebt geen enkel bewijs dat iets werkt... maar je gaat het wel verhogen. Ja. Het is dus die vrijstelling... zodat het dus, dus meer is vrijgesteld. Ja. Nou, ja, kijk, en dat is natuurlijk... Eh, ja, dat, is, dat zou je natuurlijk wel... fact-free politics kunnen noemen. Hè? Maar dat komt deels ook doordat... Eh, het tempo van, van, van wetgeving... vooral in het belastingrecht, dat is gewoon veel en veel te hoog. Dus er is geen tijd om er rustig naar te kijken. Je moet je voorstellen... op de, wat is het, Prinsjesdag wat is de derde dinsdag in ja, september. Dan wordt er een pak wetgeving aangeboden van een pagina of 350. 300, ja, iets minder, maar normaal gesproken 350 pagina's. En dat moet er doorheen zijn, want het moet per 1 januari moet het allemaal in werking treden. Nou, je kunt je voorstellen dat in drie maanden, Tweede Kamer, Eerste Kamer, rustig onderzoek doen. Dat zit er gewoon niet aan. Nee. Die, die, uh, je hebt natuurlijk dat enorm gedoe gehad, waarschijnlijk ook vanuit dezelfde reden dat het te weinig tijd is om het werken... Te door te doordenken, laat staan uit te zoeken grondig, de zorgpremie um, als een middel om te nivelleren. Gauw terug, en toen werd de belastingheffing uh, weer ja. aangegrepen als een middel om te nivelleren. Mm -hmm. Is dat wel eigenlijk voor, voor belastingwetgeving? Mag je via belastingen nivelleren? Is dat past dat bij uh, dat, dat dat nogmaals dat fundamentele uh, morele principe van van een. Van het schragen van een samenleving wat in de belasting zit? Ja, ik denk het wel. Waarom? Omdat, uh, he, dus, die eerste functie van belasting is natuurlijk die schatkist vullen. Maar je kunt op zich met, uh, met belastingen, kun je natuurlijk, vrij mooi inkomensbeleid belichamen uh, uh, uh, uh, of, of, of vormgeven. En, en dus, inderdaad, uh, op, he, ook nivelleren. Omdat, natuurlijk, belastingen, ja, dat, dat werkt heel breed. Terwijl eh, als je dat met allerlei individuele eh, prestaties... Of, of verzekeringen of dat soort dingen doet... dan is dat natuurlijk toch veel lastiger. Hè? Dus dat is het voordeel van belastingen. Dat is heel breed. Hè? Met name natuurlijk die inkomstenbelasting. En, en dat betekent dat, dat daarom het op zich wel een geschikt instrument is. Oké. Okay. Nou goed, dan stelt me dat in ieder geval gerust. Ten dele dan. Want, want eh, mijn conclusie dat de staat wel degelijk... Uh... Met vuur speelt als ze te veel haar macht uitoefent via belast, belastingwetgeving. Oneigenlijk soms, maar vooral ook doordat het zo'n onderzichtig web wordt dat niemand precies meer weet waar die anders is. En dat je dus als staat je legitimi legitimiteit dreigt te verliezen. Mm -hmm, mm -hmm. En, en daarmee komt iets anders op het spel: dus namelijk het vertrouwen. Yeah. En eigenlijk is dat, begrijp ik ook uit jouw oratie, handschrift nou. Um, een, een, een, ja, een hele belangrijke bouwsteen... in de relatie tussen burger en belastingdienst. Niet wantrouwen, maar vertrouwen. Ja, dat zou weer... aan de andere kant, dat ja. weet je dat natuurlijk graag. Maar... kan ik een reden hebben om de belastingdienst... eigenlijk als een goede vriend te beschouwen? Nou ja, laten we zo zeggen. Kijk, als jij het idee hebt... en dat hebben natuurlijk heel veel burgers... dat, eh, dat je bijdraagt aan de samenleving... dan is het natuurlijk ja. de belastingdienst... die ervoor zorgt dat... Die neemt het geld van jou aan ontvangst. Ja. Maar tegelijkertijd zorgt het natuurlijk ook dat degenen die denken van, nou, ik betaal even niet mee, de freeriders, dat die ook achter de broek worden ja. gezeten. Met andere woorden, de Belastingdienst dwingt dus in die zin solidariteit af, dat ze ook degenen die niet wensen te betalen, dat die wel achter de broek ja. gezeten worden, dat ze wel betalen. Het ja. is dus, dus heel belangrijk dat de Belastingdienst dat, wer dat werkelijk doet. En dus ook eh, daarin slaagt. Dat, dat is ontzettend belangrijk, want. Op een gegeven moment is het natuurlijk zo dat uh, als jij op zich bereid bent om belasting te betalen... maar je ziet in je omgeving dat niemand betaalt. Je leest de hele dag de krant en lijkt erop ja, alsof het één groot feest is voor, voor degene die free rider is. Mm. Dat denk je op een gegeven moment natuurlijk ook. Ja, maar ik ben ook gek niet. Hè, dus dan neemt jouw eigen bereidheid neemt toch waarschijnlijk wel wat af. Dus dat, dat, is, dat is een gevaar dat ontstaat. Dus ze moeten daar heel streng in zijn en uh, grote opsporingsmogelijkheden hebben, neem ik aan. Zijn die er voldoende nou ja, om dat waar te kunnen maken in, in dat opzicht? Nou, ik denk het wel hoor. Daar, uh, als je zo kijkt, dan uh, zie je dat de Belastingdienst echt enorme bevoegdheden heeft. Hè. Sinds de jaren tachtig, toen, uh, toen kwam Nederland er eigenlijk achter... of laat zeggen, de overheid kwam erachter dat de burger niet zo braaf was. Hè. Toen kwamen erachter dat, dat bijstandsfraude, <laughs> al dat soort dingen. En sinds die tijd wordt er elk jaar gerapporteerd... Over, eh, laten we zeggen, wat voor maatregelen ter bestrijding van misbruik te genomen zijn. Nou. Maar ook sinds die tijd is het eigenlijk altijd zo geweest... dat als de Belastingdienst zei van... ja, maar we hebben eigenlijk niet genoeg bevoegdheden. Mag het een ontje meer zijn? Dan zei het parlement altijd, oké, okay, dat krijg je. Want de Belastingdienst stond altijd bekend... als een heel goed functionerende organisatie. Ja. Dus als die zeggen, ja, onze bevoegdheden zijn niet toereikend... Nou ja, dan kregen ze die erbij. Dus de Belastingdienst heeft echt heel veel, heel veel bevoegdheden. Okay. Ja. En overigens, ze moeten goed functioneren. Daar kom ik zo nog even op terug, maar... Is het ook zo dat de Belastingdienst in principe de laatste jaren... veel meer de burger in principe is gaan vertrouwen? Ja. Is dat zo? Het ja, Door meer... tijd van het tweede ja en nee. Hè? Zodat je toch een idee hebt nee. dat je met een wetenschapper nee. van doen hebt. Ja, uh, het gaat best goed, hoor. Ja, okay. ja, <laughs> Hou vol die de laatste ja, minuten. Precies. Ja, in de zin... Ja, ik zie de klok, hè. Ja, ja, ja, ja in, in de zin van... Uh, uh, dat ze uh, uh, heel sterk het eigen handelen uh, in, in de sleutel zetten van, van vertrouwen. Begrip, transparantie, zoals ze dat noemen. Dat, dat is het zogenaamde horizontaal toezicht. En dat ze ook echt veel meer vertrouwen op bedrijven... die eigen controlesystemen hebben. Dat ze zeggen, oké, okay, als jij al een intern controlesysteem hebt... dat is als het ware gecertificeerd. Dat is al door, uh, op, op, op grond van andere uh, wetgeving is dat in orde bevonden. Dan vertrouwen wij daarop. Tegelijkertijd zie je dat aan de andere kant die belastingdienst steeds meer bevoegdheden krijgt. Dus met andere woorden, degene, de, de kwaadwillende, die freeriders... Ja, daar hebben ze steeds meer bevoegdheden voor... om daadwerkelijk aan te pakken. Dus het wordt een beetje een, uh, een, een, wat is het? een wortel en een stokbenadering. Ja. Oké, okay, de wortel van samenwerken in, op, op, in een vertrouwensrelatie... op basis van vertrouwen, open, transparant... helpen we jou ook snel, maar doe je dat niet... Dan hebben wij de stok voor jou klaar. Ja, dan, hebben we, dan hebben we een hele slecht aan ons. Ja. Ja. Alleen op dat punt eh, is er dit voorjaar is er een, een evaluatie geweest van dat horizontal toezicht. En daar bleek eigenlijk uit dat ja, daar de resultaten niet helemaal meetbaar van waren. Maar daarnaast, dat juist het idee was, als je meer vanuit dat vertrouwen werkt, heb je daar minder personeel voor nodig. En dat kun je juist inzetten voor. Het wat we dan noemen het verticale toezicht, hè? Mm. dus de benadering ja. met de stok. Want een, daar ontbreekt het dus nog Oké, okay, en dan als vertrouwen, ja, dan moet je ook een betrouwbare partner zijn. Vorige week kwam er weer zo'n ongelukkig bericht naar buiten: dat 15.000 brieven door de Belastingdienst per ongeluk naar de verkeerde uh, mensen zijn toegestuurd. Dat is dus funest, dat soort dingen. Hebben we genoeg capabele mensen bij de Belastingdienst? Ja, maar je moet je wel realiseren... Uh, het is, het is, de laatste tijd gaat het goed. Maar die, die automatisering, De Belastingdienst heeft altijd vooropgelopen met de automatisering. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment de wet van de, de remmende voorsprong. Ja. Maar als je met mensen uit de ICT-wereld spreekt... dan zeggen ze die Belastingdienst doet het heel goed. Want alle bedrijven hebben dit soort problemen. Iedereen die ICT heeft, heeft dit soort problemen. Alleen, de Belastingdienst is natuurlijk een, een publieke organisatie... En het gaat dan gelijk, als het één keer misgaat... Gaat het gaat gelijk om 15.000 mensen. Ja, dus, of dus, nog veel meer natuurlijk, want er zijn wel er ja, eens meer... Precies, eh, je hebt gelijk, Dat de... zijn natuurlijk enorme aantallen geweest. Ja. Dus daar is het natuurlijk juist weer van belang om vertrouwen te herwinnen... Ja. Ja. om te laten zien dat je adequaat optreedt. Er, zijn, er is wel eens tijd geweest dat de Belastingdienst... dacht ik, uh, uh, niet genoeg capabele mensen kon krijgen dat de mensen naar het bedrijfsleven afvloeiden. Is dat nog steeds zo? Nou, okay, dat ik vind... is dus ook belangrijk, dat ja. je mensen hebt... die Zeker. bereid zijn ja. om zich voor zo'n publieke dienst in te zetten... Ja. vanuit diezelfde ideologie. Precies, nee, want het is juist zo... dat ook bijvoorbeeld hele goede belastingadviseurs... die hebben last van slechte inspecteurs. Want een slechte inspecteur weet niet dat hij fouten maakt. Terwijl ja. een goede inspecteur... als je die als belastingadviseur als tegenstander hebt... dan weet je, oh wacht eens even... Die, daar kan ik van op aan... en daar kan ik op het scherp van de snede mee handelen. Ja. En dan... dan maar Iemand die fouten maakt, die het zelf niet in de gaten heeft, dat is natuurlijk een ramp. Ja. Maar het inderdaad, de laatste jaren heeft de Belastingdienst nauwelijks mensen kunnen aannemen. Het begint nu weer een beetje te komen. En wat dat betreft ja, zijn het natuurlijk de bezuinigingen, die zijn natuurlijk finest. Want in principe is het natuurlijk zo dat iedereen die bij de Belastingdienst, die bij de belastingdienst aannemt, die verdient zichzelf terug. Ja. Hè, dus wat dat betreft, is het heel dom, hè, de typische kaasschaafmethode ja. in Den Haag. Met de aanverrechts effect, Ja, precies. Ja, ja, ja. <tie> nou ja. En dan had ik het toch nog over Europa willen hebben. Maar dat, hey, waar liggen de grenzen van de solidariteit? Als je het gaat over een gemeenschap, ja. hè, waar ligt de grens van een gemeenschap? Ja, ja, je ziet bijvoorbeeld natuurlijk überhaupt aan Griekenland. Hè, dus ja. de, een ander land. Dan zie je natuurlijk dat daar het idee van solidariteit totaal afwezig is. Omdat hè, de midden- en ja. niet betalen. Dus waarom zouden de wooningen geen kies ja, zijn? En waarom wij, zouden wij dan weer solidair moeten kiezen? Ja, maar ja, dat ja. onderwerp moeten wij laten Hans. Ja, nee, ik begrijp het. We <laughs> het. hebben macht, vertrouwen en uh, vrijheid behandeld in kort bestek. En ik moet je eerlijk toegeven. Het is bijna opwindende materie geworden. De zaak van de belastingen. Dank je wel, Hans Schipna. Veel succes als hoogleraar in Tilburg. Graag gedaan. En we mogen er, uh, een, uh, ook na het hoorspel, dat zometeen John Buisman laat horen. In een week lang. Uh, het uur van het konijn. Tekst van Peer Wittenbols. Over een man begin met een vertaalongeluk En daarna de belastingen. Tot zo.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 Dat is veel te vals. Op de ziel van Peer Wittenbols met José Kapers, Joke Jalsma en Paul Kooi. Muziek Kimpe de Jong: regie Rob Lichter.